Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne fijne Ik ze er niet maar ze in Zandvoortse Zaken Henny van Petergem en we zijn vandaag in Pluspunt Ik uh, heb vandaag een interview met Connie Lodewijk van Studio 118 Ze heeft een balletstudio hier en ze geeft uh, les in Zandvoort Connie Lodewijk is geboren in Den Haag Ze heeft gedanst bij het Nederlands Danstheater en ze heeft haar opleiding voor ballet gevolgd in Den Haag Ze is wel... 10 jaar professioneel danser, van aspirant tot soliste. Ze heeft ook gewend, gewerkt met zeer bekende choreografen. Ze geeft nu ook les in Zandvoort en ze begeleidt daar een Jong Talent. Om de twee jaar is er een grote show in de stad Schouwburg, in Velsen, waar Jong Talent een kans krijgt om voor het grote publiek zich te presenteren. Er zijn al verschillende talenten, ...deze kinderen voorgegaan... ...zoals bijvoorbeeld Monique van der Werf... ...de actrice die bekend is van de tv... ...en bijvoorbeeld ook uh, Alain Klerk... ...de zanger... ...en zo zijn er nog een aantal... ...ze is nu heel erg druk... ...met het voorbereiden... ...voor de grote generale repetitie... ...dus ik kan haar even... ...kort interviewen... ...en het is een, uh, een leuk gesprek... ...op 29 mei... ...is de uitvoering van dit uh, spektakel in Velsen en uh, haar e-mailadres of uh, internetsite is www.studio118dance.nl www Studio 118 in cijfers en dan dance d -a -n -c -e .nl. Nah. Nah. Blacker Peas came to make it hot, We beat the fire and stop, Bubbling up just like lava, nah. like lava, heated like a sun, Penetrating through your body, huh? Um, Rhythmically, we massage, huh? With hip hop mix up with samba, with samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The so Blacker Peas will keep the pokey fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Several times, uh. heavy rotation played by every kind uh. radio station, blessing every mind. Uh. We cross the boundaries like every day. New hopping, Bobby Bobby being the on the bait. We got, we got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, sure. You know, we never stop, we never rest, sure. The black of are keep the bulky fresh, sure. And we won't stop until we get you. Till we get you, say so yeah.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 Fem Radio en ik spreek vandaag met Connie Lodewijk van Balletstudio 118. Connie, ik hoor dat je een hele drukke tijd hebt momenteel. Wat ben je aan het doen? Ja, klopt. Ja, klopt. Ik ben druk bezig met mijn laatste loodjes voor Felsen uh, en uh, dat is in de stad Schouwburg. Het is uh, mijn laatste grote uitvoering. Wow. Uh, ik ben wel de inspiratiebron voor mijn jongere generatie, uh, maar de uh, Laagst keer om zelfs een grote productie in elkaar te draaien. Dus uh, volgende keer dan sta ik beneden bij de kleedkamertjes. Uh, dan mogen de jonge generatie hun eigen voorstellingen uh, uh, in elkaar zetten en doen. Dus uh, daar ben ik nu mee bezig. En het is 27 mei in ja. zaterdag, Ja, en daar kunnen we nog kaartjes voor kopen. Of is het alweer uitverkocht misschien? Nou, er zijn nog een paar kaarten uh, beschikbaar. Maar ik hoor dat er vandaag ook nog uh, mensen zouden kaarten kopen. We hebben ook uh, het uh, spalier uitgenodigd. We hebben daar uh, de kinderen hebben gevraagd die uh, graag het street dance show willen zien. Mm. Klassieke street dance show willen zien. Dat is natuurlijk een hele grote vorm van een show. Ja. En uh, kijken of zij dat leuk vinden om te komen kijken. En daar is uh, enthousiast uh, op gereageerd. En ook kwam dacht ik, 15 mm. om te Zo. kijken. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja, ja. dat is wel heel speciaal. Ja. En hoe ben je al hierop gekomen om deze uitvoering te gaan geven? Is dat een specifieke uitvoering? De, het is altijd om de twee jaar. doen wij een grote uitvoering van uh, onze dansschool. Om ja. de twee jaar is dat zeker. En dan tussendoor doen we al kleine dingetjes voor, uh, of Sandvoort of uh, waar dan ook. Maar uh, de grootste is altijd gepland in stad Schouwburg in Velsen. Dat doe ik al uh, ja. zolang ik hier ben, 25 jaar. Ja, en je coördineert het allemaal zelf? Je bedenkt het zelf? Uh, nou ja, ik, ik uh, pas het programma bij elkaar. Uh, maar er zijn uh, zoals Rachel uh, Maniputi, die heeft uh, ook heel veel uh, balletten gemaakt en Remy van Loon ook. Ja. Rachel is nu uh, street streetdance uh, uh, teacher, ja. dus die heeft ze pas uh, ook gehaald, dus die kan alle kanten nu op, hiphop en noem maar op, maar uh, qua show pas ik het wel bij elkaar, dan zet ik het in elkaar. Ja. Want dit kan erbij, dat kan eraf, dit moet erbij, dit gaat eraf, dus uh, dat is echt een een wervelende show wordt. Mm -hmm. met, ook met, uh, met zang of met toneel. Uh, bij mij kan, dat, uh, kan altijd alles. Ja, ja je hebt echt uh, flexibiliteit. Ja. Ja. Wat vind je nou zelf het allerleukste om te doen? Om te doen? Ja. Het uh, lesgeven is heel erg leuk. Uh -huh. Ja, en uh, uh, vooral met kleine kinderen. Nou, Volwassen, natuurlijk ook heel, heel erg leuk. Maar op een gegeven moment uh, ga je uh, ouder worden. Denken van nou, nu moet je een keer ook het stokje overgeven aan de jonge generatie. Ja toch? Zeker. En dat is nu misschien al? Uh, dat is in Heemstede. Uh, bijna, dat is al uh, rond. Oh, okay. Ja, daar gaf uh, ik ook dit jaar bijna geen les meer. Alleen Remi en Rachel. En uh, hier als Santa ga ik nog even door. Totdat ik goede mensen bij elkaar heb gevonden die deze school... Ook uh, uh, les kan geven. En dat ik op de achtergrond blijf als inspiratie om gewoon die mensen te stimuleren, een beetje coördineren, noem maar op. Ja, ja wel heel mooi. Ja. En hoe lang ben je nu zelf hiermee bezig? Uh, met dansen, ja, met, ja, de met lesgeven dansen, bedoel met je en dansen? Uh, ik ben aan het lesgeven, nou, ik was 30, 35 jaar. Ja, het ja. gaat heel snel. hè. Oh, tijd uur voorbij. Ja. En is dit ook wat je voor ogen had toen je jong was ja. om zoiets ja. te gaan doen? Ja, ja, ik, ja moet je horen, als je een, een balletopleiding gaat doen wil je graag uh, danseres worden. Nou, gaat nu, uh, Dit jaar gaat ook uh, Fabien Deesker. Die heeft auditie gedaan voor het Koninklijke Consortium ja. uh, in Den Haag. En zij gaat nu de balletopleiding volgen. Mm. Dus die gaat bij mij helaas weg. Het is zo'n lekker ding. Oh, leuk kind. Maar wel heel leuk dat, ja. Ja. dat ze dat bereikt heeft. Hè? Ja. Ja. Maar goed, ze heeft talent. Ja, dat is wel. Ik bedoel, het is elk jaar weer auditie doen om het. Om het is een hard vak. Mm. En, maar zij heeft wel iets van. Zij gaat ervoor. Dus, ja. dus een speciaal kind. Want anders oh. moet je het niet doen. Nee, het is heel hard heel ja, opleidingen. He? Maar er zijn er wel meer. Die, er is nu een docent bij het, uh, het consertorium. Zij, ja. uh, zij was ook vroeger bij mij. En ja. ze is nu docent van het conceptorium. Die is ja. ook die balletopleiding gaan doen. Maar zij heeft ja. het wel. En er zijn er ook twee die uh, van uh, uh, bij uh, Lucia Martens auditie uh, hebben gedaan. Ja. En uh, die gaan in de voorbereiding. Uh, show, dance, musical. Ja. Volgend jaar. Dus dat is uh, uh, Heaven en uh, Robin. Ja, wat leuk, dus ja. je ziet ze helemaal ontwikkelen. Ja. Dat lijkt me wel heel erg mooi te zien. Hè? Ja. Ja. ja, maar er zijn er zoveel ja. uh, eigenlijk die in ja. onze school zulke leuke dingen doen. Ja, dat eigenlijk. ik denk van, oh ja, ze zijn toch uit onze dansschool. Want dansen oh. is toch wel iets voor. Het brengt toch een personality met je mee. Dus ja. je hebt meer zelfvertrouwen, krijg je. Zeker. Ja. ja, toch? Als je een oh. mooie houding hebt, je komt al ja. met een mooie houding binnen, dan oh. heb je er helft al gewonnen. Ja, dat is heel ja, Dus dat is, dat, is dat voor is iedereen eigenlijk goed om dat te doen. Zo bedoel ja, je het. Hè? Ja, ja, het is voor iedereen uh, goed om te doen. En je ziet elk kind dat je binnenkrijgt waarschijnlijk uh, Goeie. ontwikkelen. Voor en dat je. is ook juist zo fijn met de uitvoering. Om de twee jaar zie je meer dan elk jaar. Ja, nou inderdaad. Ja, dus dan denk ik, oh, mijn kind dan zo ja, ver, of een moeder zegt, goh, kan durft mijn kind dat? Ja, ja dat ja. durft ze. Weet je, is mooi, dat is ja, het mooiste wat er is Dat, dat oh. de moeder denkt van, dat, dat durft ze niet Terwijl ze het bij jou wel doet ja, Heel ja. Eens, pff, makkelijk En dat is gewoon het kind bekijken en zo. Dat is juist het leuke van kinderen Om dingen uit te halen En uh, heb je ook contact met de ouders Dat je zegt van Elke week komen ze hier uh, oh. nee, Totdat tot ze natuurlijk op een voorstelling Dan zien ze hun kind Dat ja. is natuurlijk heel leuk Maar ze komen elke week natuurlijk de kinderen brengen ja, ja dat is heel leuk heb je nog iets specifieks meegemaakt dat je zegt, nou dat wil ik echt heel graag vertellen? Heb ik iets specifieks? Ja, maar weet je, elke dag is mij iets specifiek. Ja, nieuw. Ja, ik maak altijd wel mee. En nu met, die, met, die, ja, met deze optreden is heel veel uh, gaat er en heel veel gaat er soms niet zoals ik wil. Mm -hmm. En het moet gaan zoals ik wil. Ja, ja. ja en het gaat ook zoals ik wil. <laughs> maar daar moet ik heel hard voor knokken. En dat is wel heel erg leuk, maar het ja. kost wel heel veel energie, want ja. men heeft geen idee hoeveel werk het is ja, wat om niets kijken. te vergeten. Ja. Zelfs een veiligheidsspeldje vergeet je niet. Nee. Of ja. een haarspeldje, weet je. Alle details. Alle details in je hoofd zitten ja. in ons hoofd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een super, super, super assistent, Rachel. Ja. En uh, ja, dat is echt een hele goede. Dat is mijn tweede hand hoor. Dus je hebt eigenlijk ja. een goede samenwerking ja. nodig ook. absoluut. Hè, verreel, en, uh, en de docent. Passen. Ja. ja. Als docent zeker. En ook ze, Alles ze denkt mee en perfect. Ja. ja we dat is heel wat is er nog meer belangrijk? In nou, weet je wat ik wel heel leuk vind? Ja? Dat, dat ben dat ik altijd ja. vergeten. Rachel is 25 jaar bij mij op, op de dansschool. Mm -hmm. En ik. Ik ben 25 jaar, dus het is dubbelfeest. Ja! 25 leuk. jaar hier in Zandvoort. En we gaan het vieren natuurlijk in, ja. uh, in Velsen. Ja. Met de Black and White Party. Mm -hmm. En we gaan daar uh, een knaller van maken, want het is natuurlijk iets speciaals. Zij is 25 jaar bij mij. En ja. ik ben 25 jaar hier aan het lesgeven. Toeval. Nou, wel heel erg leuk. Ja. Toeval, hè? een ja. heel bijzondere gelegenheid. Ja. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En wat, wat ga je verder doen? Uh, ja, je bent aan het afbouwen, als ik het zo mag zeggen, ja, bij Heemstede. Ja, ja Heemstede heb ik al afgebouwd. Uh, ik ben aan het afbouwen. Ik, ga, uh, ik geef nog les. Mm. Maar het zijn dingen die ik dan ook heel erg leuk vind. Ja. Het zijn uh, um, ook leuk vinden. Uh, op scholen ben ik gevraagd om les te geven. Oh, en het zijn ja. mijn kinderen ook coachen en dat soort dingen. Dat vind ik heel ja. erg leuk om te doen. En uh, ik heb ook uh, met films, Fugureer, heb ik ook gedaan. Okay, maar bij, de laatste, ja. bij de eerste film was bij Kom, Komt een vrouw bij de dokter. Oké, oh, Ja, leuk. en nu bij ja. deze uh, nieuwe film, Love, precies hetzelfde. Dat hebben ze me ook ja. gevraagd? Dus dat is een nieuwe ontwikkeling voor jezelf Ik vind het, nee, omdat ik het zo leuk vind om, ja. kijk, de balletwereld ken ik helemaal wat er oh. gebeurt. Maar een filmwereld is totaal anders. Ja. Kijk, de televisiewereld, weet ik ook. Maar, maar een filmwereld is totaal anders. Met een ja. andere manier van werken benaderen en benaderen. En dat is heel leuk om te zien. Ja. Dus daar ga je nu wat meer... Ja, dat vind ik ook leuk om, ja. om te doen. Ja, en er zijn andere studies die ik ook uh, wil gaan doen. Dus het zijn leuke dingen in de vooruitzicht. Ja, en wat moest je doen in die film? Vertel eens... Want ik heb oh, het wel zat, gezien, maar ik weet even niet... Ik zat er, in, in, nou, nee, nee, nee, nou, je ziet alleen een schim van de voor, meer niet. <laughs> wel spannend. <laughs> maar heel leuk, nee, dat gewoon leuk ja. om, om te doen. Prachtig concert ook gezien. Uh, okay. uh, in het Concertgebouw ja, moesten wij, die opname. Ja. Dan zit zij daar op die trap en nou, je zag mijn schim, maar alleen ik weet het. Jij niet, niemand ziet. <laughs> en het is maar ook niet de bedoeling. Het is mooi mooi, omdat ze kunnen ja. doen natuurlijk. Maar het is ook niet de bedoeling, ik bedoel, een film zonder figuratie is natuurlijk een film zoiets toch? Ja. Dus ze hebben mensen nodig. Dus ik vind dat wel heel leuk, maar gewoon de wens om... Ja, wat leuk. Ja. En wat heb je nog voor hobby's naast het werk? Want dit is eigenlijk je hobby en ja. je werk, alles door elkaar, hè? Uh, ik hou van koken, mm. wijn drinken sowieso. Nou ja, nu even niet, maar sowieso. Vind ik ja. wel lekker. Uh, en mijn hobby's lezen en films kijken. Ja, en daar kom je nog wel een beetje aan toe? Ja, el nou nu niet, maar <laughs> ik bedoel, nou, nou, nou, ja. normaal in het weekend... Zit ik altijd met mijn man op de bank en films kijken? Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. En ja, ik vind dat het is ook wel mooi. heerlijk. Dat ziet hij ook nog eens naast alle optredens... Dus en des. <laughs> de laatste tijd heeft hij mij helemaal niet gezien. Maar ja. goed, ah, dat, dat mag best na 30 jaar. <coughs> dus dan, is. dan heb je ook wat meer tijd voor je man. Of? Ja, ja. ja. Nou, nou, maar ja, goed. Ik horen. denk niet dat hij me elke dag omheen <laughs> zou willen hebben gelopen, want hij is zo gewend ja. dat ik er niet ben. En ja. dan, uren dat we zijn, is gewoon leuk. Nou, dat is ja, toch? En Ja, ja verder. Uh, hoe sta je verder in het leven? Hoe, hoe kijk je tegen dingen aan? Je vindt het heel leuk om de kinderen zo uh, met de dansen uh, op te voeden. Ja. Hoe, hoe vind je dat verder in hun leven? Wat wil je ze graag meegeven? Je zei bijvoorbeeld al van... Uh, zelfvertrouwen. Kistatie, zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Ja. Liefde voor de dans. Mm. Uh, uh, liefde voor het theater. Uh, men heeft altijd uh, iets aan. Uh, ze doen ook luisteren naar muziek. Muziek ja, hebben ze ook, is ook al leerd. Ja, uh, ja. ja, dus ze leren ook andere dingen. Uh, uh, uh, ja, andere dingen leren ze ermee met. Uh, met dans. Ja. Een beetje. Het zelfvertrouwen vind ik het belangrijkste. Het is voor de middelbare school heel belangrijk. Als ja. je zelfvertrouwen overkomt, dan uh, nee. is het niet pesten, hè? Ja, dat scheelt ook. Ja, dat is, dat scheelt ja. En al die meiden die bij mij op de middelbare school. Zitten, uh -huh. maken altijd een choreografie voor die scholen. Oh, zo werkt het ook Of ze winnen, ze winnen altijd ja. of ze vragen hun altijd. Ja. Altijd. Dus of dat vind ik heel leuk. Dus de ontwikkeling loopt toch uh -huh. verder. Uh -huh. Ja, nou, dat is wel mooi om te horen. Ja, dus dat is heel gaaf. Maar zij staat nu op mij ja, te wachten. Uh, ik een dansje met ja, we dan haar wel. Nou Leuk Pleasure om te keer. weten. Heel hartelijk dank voor het interview. Ik en hoop veel succes. Dank je wel. Graag ja. een andere keer. Ja, het nee, is Dank je wel. Hallo. Ik ga niet te langs. Ik Ik ga niet niet a parar El insomnio es mi castigo.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 FM Radio en we zijn in de balletstudio geweest en nu zien we een danseresje En ik vraag haar van hoe ze het vindt om dansen te hebben, maar ik wil eerst weten, hoe heet je eigenlijk? Ik heet Jentel en ik ben acht jaar. Leuk Jentel, en hoe lang zit je al op balletles eigenlijk? Uh, al vanaf mijn derde. En wat vind je leuk aan ballet eigenlijk? Nou, je mag veel dansen en daar, daar ben ik al vanaf mijn derde aan begonnen, dus dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, je vindt dansen leuk. En moet je dan bepaalde pasjes doen of zo? Ja, soms wel. Dan moet je zeggen wat de juf doet. En soms mag je ook vrij dansen. En dat vind ik ook wel leuk. Dus je houdt helemaal van alle soorten dansen? Ja, eigenlijk wel. Ja, en vanmiddag hebben jullie iets heel speciaals, begrijp ik? Ja, een generale repetitie. En wat betekent dat dan? Wat moet je doen dan? Nou, er komen alle groepen die dansen komen bij elkaar en die laten hun dansjes zien aan anderen. Oké, okay, nou je weet het heel leuk te vertellen. Dus er komen een heleboel verschillende dansjes. Ja, verschillende en dan mogen we voor de spiegel staan. Ja? En dan mag je kijken. nou je mag niet echt afkijken. Dus het is wel een beetje moeilijk om niet af te mogen kijken. Ja, dat is wel spannend. En uh, hoeveel groepen zijn er dan eigenlijk? Uh, iets van dertien of zo. Zoveel verschillende groepen, ook van verschillende leeftijden zit je dan? Uh, ja. Dus jij zit bijvoorbeeld in een groepje van jouw leeftijd en anderen yeah. weer met kinderen van drie zit je? Misschien niet, niet, nu niet meer op het groepje. Nee. Want die zijn er ook nog bij. Dat is ja. wel grappig, die hele kleine lieve meisjes erbij. En tot hoe oud uh, is uh, zeg maar de oudste groep? Um, iets van 13 of zo. Oh ja, dus het is alle basisschool uh, leeftijd ook. Ja, ook een beetje. Nou, wat leuk. Ik kan je een klein dingetje voor me voordoen? Want we kunnen het natuurlijk niet ja. zien op de radio, maar ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Oh, kijk nou, het heet geloof ik een pirouette of zo? Oh, kijk nou. Oe. Nou, moet je me even vertellen aan de luisteraars wat je nu hebt gedaan. Ik heb een pirouette gedaan. En ehm. Um ze kunnen het toch niet zien, dus het maakt niet uit hoe het leed nee. zo gaat. Maar het zag er heel erg mooi uit. Nou, ik wens je heel veel succes Dankjewel. met de generale repetitie en ook met de opvoering. Wanneer is die ook weer? Oh, heel uh, snel, zaterdag. Hè? Oh, dan al. Nou, heel veel plezier. Nou, heel erg bedankt. Ja hoor. Dag! Dag!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 I'm blind by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 en er zijn geen mededelingen gedaan. De KNVB geeft morgen een persconferentie. Robben liep gisteren een hemstringblessure op tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Hongarije. Nederland won die wedstrijd met 6-1. D66-leider Pechtold heeft op zijn weblog hard uitgehaald naar de Volkskrant en onderzoeksbureau Nijver. De Volkskrant publiceerde gisteren op de voorpagina koopkrachtberekeningen van Nijver, waar D66 ten onrechte negatief uitkwam. De Volkskrant erkent dat er fouten zijn gemaakt en zal die morgen op de voorpagina herstellen. In het uitgaansgebied van Hengelo is een man van 29 zwaar gewond geraakt. toen hij werd mishandeld door een grote groep jongeren. en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie jongens van 17 uit Enschede zijn gearresteerd en de politie zoekt nog naar de rest van de groep. Israël wijst een internationaal onderzoek naar de commandoactie op het hulpconvooi van maandag af. Dat heeft de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten gezegd. VN-topman Ban Ki-moon had voorgesteld zo'n onderzoek te laten doen door een internationale commissie. De opvarenden van het Ierse schip dat gisteren door Israël is geënterd worden alle 18 vandaag het land uitgezet. De eerste zeven zijn al weg. In de voorstad van Johannesburg zijn voetbalfans onder de voet gelopen die een oefenwedstrijd tussen de WK-deelnemers Nigeria en Noord-Korea wilden bijwonen. Negen mensen onder wie een politieman moesten naar het ziekenhuis. De chaos ontstond toen mensen naar binnen drongen toen de politie de toegangshekken open zette. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft voor de vijfde keer het Slam-toernooi van Roland Garros gewonnen. In de finale versloeg hij in drie sets de zweet Robin Söderling. Vorig jaar werd Nadal nog in de vierde ronde in Parijs door Söderling uitgeschakeld. Het weer vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien mogelijk met windstoten. In het zuidwesten is het zo'n 18 graden, in het oosten 28. Vanavond zijn de buien weggetrokken, morgen wisselend bewolkt. En een